Goedemorgen, ik ben Tertsa. Dit is het nieuws van NOS op 3. Je kunt binnenkort misschien voorrang krijgen voor een nieuwbouwhuis in je eigen stad of dorp. Demissionair minister Olonkren wil de regels aanpassen. Gemeenten buiten de Randstad willen dat graag, omdat bijvoorbeeld huizenkopers uit Amsterdam nu flink overbieden op huizen in andere plaatsen en de eigen inwoners er moeilijk tussenkomen. Er zitten wel wat voorwaarden aan de voorrangsregels. Maximaal 30 procent van de nieuwbouwhuizen mag op die manier naar eigen inwoners gaan. En het gaat alleen om huizen tot 355.000 euro. Het is aanpoten voor pakketbezorgers. We bestellen erop los. Na Black Friday begonnen we ook al vroeg met het inslaan van Sint- en kerstcadeautjes. Merken ze ook bij PostNL. Veel meer bezorgritten. dus normaal zitten we op 4.500 tot 5.000 ritten. En nu zijn dat er wel 6.000. Hoofdkantoorpersoneel helpt mee, dus we doen van alles uh, zondagen open om uh, de extra pakketten aan te kunnen. Toch kan het zijn dat je bestelde cadeautjes iets later worden bezorgd. Een chaos op de A1 richting Amersfoort. Bij Kootwijk viel vanochtend een hijskraan om en daardoor zit een auto klem tegen de vangrail aan. De automobilist is naar het ziekenhuis gebracht. Opruimen van de hijskraan duurt nog wel even. Waarschijnlijk zijn er tot 5 uur vanmiddag problemen op de A1. Ziekenhuizen schreeuwen om personeel. Ook het Meanderziekenhuis in Amersfoort heeft heel veel vacatures, vooral op de coronaafdelingen. En daarom hebben ze daar een banenmarkt gehouden om mensen te lokken die misschien in het ziekenhuis willen werken. Wij in het meander heel veel mensen heel hard nodig. Dat scheelt sowieso een heleboel diensten per week die dan uh, uh, opgevuld zijn. De voorraad of het aantal mensen waar we uit kunnen putten is niet eindeloos. Of ik moet mensen uit het vaste team vragen om extra te komen werken. Er kwamen 23 mensen op af, twee zijn er meteen aangenomen en veel anderen krijgen een vervolggesprek. Ook deze man ziet het wel zitten. Ja, ik ben eruit. Ik uh, ben zeker geïnteresseerd, dus we gaan uh, het proces verder starten. En dan, uh, wie weet, uh, loop ik hier over een tijdje in een wit pak in het meander. Volgende week houden ze in het ziekenhuis in Amersfoort nog een keer zo'n banenmarkt. Het weer nu nog redelijk droog, maar straks zijn er buien in het oosten. En in Limburg kan daar natte sneeuw bij zitten. Het wordt 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 There were future power people Throwing love to the loveless Shining a light cause they wanted it seen Encontremos, extrañeza hoca tanto tiempo. We gaan un momento. Esto no es must <laughs> Ik loop This love started off so tender, so sweet But now she got me Smoking out the window mm, mm, mm. Must have spent 35 $45,000 up in Tiffany She was gripping on me tight, screaming, "Hurry, leave!" so cold. Yeah. Kom como, como garrapata. Pum, oh, shakalaka, yes. otra, vez, otra vez, La cabeza en los pies. Se mueven con mi pum, Ik ben niet tevreden. Ik ben tevreden. Ik ben tevreden. Ik ben tevreden. Ik ben tevreden. Ik ben tevreden. lo sabes, tú lo sabes. tevreden. Ik ben tevreden. Ik ben tevreden. Ik ben tevreden. Ik ben tevreden. me ben tevreden. Ik ben tevreden. Ik ben tevreden. Ik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 hij heeft voor alle kinderen cadeautjes mee. En hij heeft hele koele pieten op zijn boot. Het stuk toch honderd jaar, zijn boot die is zo groot. Hij is niet gele, niet schoon en niet groot. Hij is te groot en past niet achter in de sloot. Ja, Sinterklaas heeft een hele mooie boot. Voor het cadeautje zo, oh, hij is zo lekker groot. Hij komt te varen over de zee. Hij heeft voor alle kinderen. God out to me Hij is zo lekker groot, hij komt gevaren over de zee En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee Ook iedere jaar dan komt de Sint naar Nederland En neemt de Piet de zo van alle Spaanse strand En brengt cadeautjes in de nachten Het is te ver, ik kan er bijna niet meer wachten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 step up.